Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De bisschop die maandag in zijn kerk in Sydney werd neergestoken, herstelt snel en vergeet zijn aanvaller, zegt hij in een audiobericht op sociale media. De geestelijke benadrukt dat zijn aanhangers rustig moeten blijven en niet voor eigen rechter moeten spelen. Hij spoort hen aan om samen te werken met de politie. Een jongen van 16 viel de bisschop aan tijdens een kerkdienst die live te zien was op internet. Hij werd na de aanval overmeesterd en later gearresteerd. De Australische politie sprak van een terreurdaad. Zeker 172 mensen zijn sinds 2015 overleden... na het gebruik van het zelfdoningsmiddel X. De Stichting 113 Zelfmoordpreventie in de GGD Amsterdam... deden vorig jaar onderzoek naar het aantal sterfgevallen. Naar eigen zeggen was dat voor het eerst. De gemiddelde leeftijd van de gestorven mensen is 59 jaar.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 Mensen met een uitkering hebben vorig jaar veel minder vaak de regels overtreden dan een jaar eerder, zegt het UWV. In 2022 waren er ruim 10.000 overtredingen. Vorig jaar waren het er 6.600. Het UWV legde ook veel minder vaak een boete op aan mensen die in de fout gingen.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 Het weer, bewolking en een enkele bui. Overdag kans op wat regen, maar op de meeste plaatsen droog met wolken en zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Nacht jusselen, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, haal ik de morgen Nacht wisselen, doe iets aan de bijen.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 Doe iets aan met pijn. Nacht zuste, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuste, al niet de morgen. Nacht zuste. Doe iets <laughs> aan met pijn. Doe Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nacht zusten, iets aan bij je wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht zusten, ik de morgen. Nacht zusten. Niet samen bij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 Pijn, pijn, pijn. De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 I miss you soon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 Friends. Mm -hmm. That stuff, that funk, that sweet, that Say funk is good. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that's sweet, that, sweep, that funk is good. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give, give me that stuff, that funk.